Zo, so, uh, tijd voor een van de bekendste kerstliedjes aller tijden. Het wordt elk jaar weer grijsgebreid op de radio. En het heeft na jaren nog niet aan populariteit ingewonnen. Do we know it's Christmastime? Nee, nee, nee, nee. nee Allemaal voor Christmas? Nee, heeft Linda Wagenmaak is vorig jaar al dat gedaan. Ja. Nee, nee, dames en heren, het is tijd voor wereldsolist. Mag ik u aandacht voor Bo van Vliet met het nummer